Dat was Laurens Joensen natuurlijk. Uh, goed hoorspelopherhaling. Wederom gelukt iets moois boven water te halen. Ja, wat wil je, de regisseur Marlies Cordia. Hè? Nog steeds mag zij de titel koningin van het hoorspel dragen. Ze deed het jarenlang voor de tros, maar begon toen voor zichzelf, samen met de Duitse Wiebeke van Saher De hoorspelfabriek heet het haar bedrijfje. En ze brengt daar echt prachtige hoorspelen uit. Kijk maar eens op hun site. www.hoorspelfabriek.nl Nou, vandaag laat ik iets moois horen uit 1989. Uh, was toen speciaal gemaakt voor de Hoorspelweek. En dat was weer bedacht door een oud-collega van mij, waar ik ook mee samengewerkt heb, Louis Huet. He, in 1981 besloten zes Nederlandse omroepen om een poging te ondernemen om de tanende belangstelling voor de hoorspelen in Nederland af te remmen. En dat werd de Hoorspelweek. Hele week lang dagelijks op de radio een nieuw hoorspel, vaak geschreven door eh, een voor de radio debuterend auteur. En vandaag de hoorspel, eh, vanaf de Hoorspelweek 1983, voegde ook de BRT zich eh, bij de Nederlandse omroepen. Nou, in totaal zijn er tussen 1981 en 1991 zes. Hoorspelweken ge georganiseerd. Jammer dat ze mee gestopt zijn. En nu zal het wel helemaal niet meer van komen, want er is natuurlijk helemaal geen rode cent meer voor. Ah, zucht, steun. Maar goed, eh, laten we ons niet bezighouden met wat we niet hebben, maar wat we wel hebben. Oogentroos bijvoorbeeld, van de schrijver Wim Gijzen. Het gaat over de angst van een man die door zijn innerlijke stem wordt gedwongen om een reis te maken. En, goed, en die man, genaamd Ogentroost, die wordt vertolkt door Huub Stapel. En die innerlijke stem, genaamd Jehoede, wordt vertolkt door uh, Bram van de Vlucht. Oh, wat heb je? Oh, je sleutels vergeten. Daar Er was Dave van Raven nog even. Dat kan zijn autosleutels hieronder. Nou, waar was ik gebleven? Oh ja. Laten ja. we ja, gewoon gaan luisteren. Oogentroost door Wim Gijsen. Regie Marlies Corlia.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 Dat men ergens aankomt, bedoel ik. Ik bedoel nergens aankomen. Ik draag mijn koffer liever zelf. Zullen we dan maar? Zoals u wilt. <tieden>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 Jou? Nee. Wil je gaan slapen? Nee. Wat zullen we spelen? Lange halen, korte halen. Dat moet jij eerst. Ik heb gisteren al eer. Niet dus, toen ben ik begonnen. Je lief. doe je zelf. Oh, klootzak, kun je wel? Hier. Stommeling, niet doen. Is dat daarboven nog afgelopen? Zie je nou stommet nou staat hij beneden aan de trap. Ik begon toch zeker zelf. Jij bent gek jij. Ik waarschuw niet nog eens. Sst, stil nou. Die komt zo meteen naar boven. Weer ik nog niet. Die waarschuw ik nog één keer. Ik waarschuw nog één keer en dan kom ik boven met een eindhaan. Ik waarschuw nog één keer, dan kom ik boven met een eindhout. Daar komt-ie, Schiet nou op, jij ligt op mijn helft. Niet is jij ligt op de mijne. ging je nou weer...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 Je vader slaapt onder het maaiveld van het gras. Allemaal sterren in zijn handen, hemelse veren als een hoed. En je moeder is nou een vriendelijk vrouwtje, een gerimpeld appeltje... die gebakjes meeneemt als ze komt en je stiekem honderd gulden toestapt. Dan kijkt ze haast verlegen, alsof ze zich veronschuldigen moet dat het niet meer kan zijn. De haren zijn van zilverpapier waarvoor het slapen gaan een netje omheen moet. Kun je me helpen opstaan? Zo beter. Haar brilletje vonkt nog altijd in de zon. Ze maakt de lekkerste soep ter wereld en zelf ruikt ze naar eau de cologne en pepermeetjes. Hoe ga je dat noemen? Moedertje lief. Zou dat toereikend wezen?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 Maar afgaand op je eigen woorden, dringt dat oordeel zich wel aan mij op. Jij kent mij slecht. Laten we hier weggaan. Ik ken jou beter dan je denkt. Waarom maak jij je zo druk over mij? Ik heb niemand anders. Ik ben moe. Je kon vermoeden dat het een inspannende reis zou worden. Niet zo inspannend. En we zijn er nog lang niet.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 Ik kan de radio voor je aanzetten, maar in deze contraille mag je weinig levendigs verwachten. Doe maar wat je wil. Daar gaat-ie dan. Ik riep altijd luidkeels om moeder en vader, om havenmoud en vrede. Er vielen kuilen om waar ik bij stond. Grim traapte zijn stem op hem en liep verder. Iemand zei, de veem is een mooi woord. En opeens ging de dood mij rakelings voorbij. Mijn hart hield de adem in. Ik wist opeens de naam van de hemel. De hand die mij verlost.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 Je ja, dan toch, ja, dan Smaak je. Smaak je, Scheer je weg, jullie! Dit is geen spetter voor jullie, Astralenbek. Maak het je weg, ja. Het lijkt alsof ik lang geslapen en gedroomd heb. In een vreemde wereld vol spooksels van vroeger.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 Je moest me maar gaan, misschien. Maar wie ben jij? Voor dit leven heet ik jehoede Oogentroost. Nee. Nee, dat ben ik. Wij zijn jij. <coughs>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 die muziek? Geen idee. Wordt niet gezegd. Uh, mooi hoorspad, toch? Garland Jeffries, uh, die uh, oude zwarte rocker uit de States, die was voor een paar concerten in uh, Nederland. Zong ook een mopje mee tijdens de show van zijn uh, old buddy Bruce Springsteen, hè, een week geleden op uh, Pinkpop Maandag. 68 is die gozer het nu, die Garland, en het zie je er niet vanaf. Hij heeft 16 jaar niets van zich laten horen omdat hij bezig was zijn dochter op te voeden. Hij wilde een goede pa zijn. Nou, mooi toch? Hij heeft een uh, lekkere nieuwe plaat uit, maar ik ga voor die hit uit 1981. I'll take me it down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 you the win and lose